Maar zeg je nu pas. Het lijkt erop dat de Rijkswacht ons voor is. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Commissaris van In. Kaptein Don, zijt je niet verloren gelopen? Wij doen het onderzoek in de zaak, vrouwman. Ik zie, en dat verwondert me niks... dat je weer niet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van In. Ik werd verzocht om het onderzoek te leiden. Wat mij betreft kunnen jullie dus beschikken. Ik heb de zaak volledig onder controle. Als er mij al iemand iets te zeggen heeft, dan zei het gij dat zeker niet. Ik ga die gaat dingen en ik zelf zullen... Oh, commissaris Van In, oh, ik ben zo blij te zien. Eindelijk iemand die je kent. Mevrouw Vroman, ik heb zojuist het slechte nieuws vernomen. Als iemand mijn zoon kan redden, dan ben duurt. Mevrouw, ik wil opmerken dat niet Van In, maar ik zelf deze zaak leid. Deze en... zaak... Mijn zoon is geen zaak, meneer. En ik zal dat direct gaan bespreken met procureur Beekman. Dat is dan ook weer geregeld. Ja. Het is procureur Beekman zelf die mij heeft aangesteld. Ik denk dat we aan het kortste eind trekken, Pieter. Ja, dat zou dan heel spijtig zijn voor die ontvoerde jongen. Ik zal zelf Beekman eens aan de tand voelen. Dat kan u dan meteen doen, collega. De procureur is er al. Problemen, heren? Voor mij niet procureur, maar... Heren. We gaan hier geen bevoegdheidsdiscussies voeren. Het onderzoek wordt in het kader van Octopus... door zowel de politie... Af de Rijkswacht gevoerd. Ja, maar... Uh, spijtig voor u, kapitein Dont, maar ge zult me toch in uw nabijheid moeten dulden. Nou, daar zei ik. Wat zei je te weten gekomen? De oproep van mevrouw Vrooman is binnengekomen om 16.51 uur. En de ontvoerders hebben haar gebeld om 16.10 uur. Nou, dat zullen we straks eens vragen. Wat nog? De fiets van de jongen is inmiddels teruggevonden. Hier in de buurt? Nee, niet bepaald. Er is politiealarm afgekondigd. En de twee collega's van Oostkamp hebben onmiddellijk gereageerd. Ze vonden de fiets van de jongen op een landweg tussen Oostkamp en Londen. En is het zeker dat het om zijn fiets gaat? Ja, affirmatief. Het merk klopt en ook de sticker van Greenpeace op het spatbord. Fiets is onderweg naar hier voor definitieve identificatie. Dag Guido, blij u weer te zien. Mevrouw Martens. Hallo, jij hier? Ja, en bedankt om mij te verwittigen, commissaris van in. Verdomme, uh, mag iedereen om stil te verzoeken? De aftapinstallatie is nog niet klaar. Haakt u maar af mevrouw, we zullen meeluisteren. Hallo? Klerk? Oh. Hebben de ravisseurs al iets van zich laten horen? Uh, uh, no, no, no, papa, no, on attend. De hey, commissaire van Neen, Nilella? Oui, oui, papa. Ah, ik eis dat hij de operatie leidt, hè? Ik heb alle confiance in hem, Dat compris. Hij heeft het gehoord, papa. Trouwens, iedereen is hier aan het meeluisteren. Ah bon, geef hem eens door. Eh, hoi papa, hoi. Hallo, met Vanin. Vanin, je moet direct naar Montaar sturen naar de Ezespoort. Want ik sta hier al een duur in de file. Ze is scandaal leuk, Ik wat. zal zien wat ik kan doen, meneer Vrooman. Die, Vanin. Ik wil absoluut geen berichten op de radio oh. of op de televisie. Bien compris. Je sur vous, hè, Vanin. Ja, dat zal niet eenvoudig zijn, meneer Vrooman. Ik weet dat de ontvoerders zelf de media zullen contacteren. Ja, nou, misschien heeft u wel gelijk. In elk geval, ik wil alles doen om mijn kleinzoon terug te zien. En bon santé, hè. Zeg het dat explicietement als ze telefoneren, en Vanin. Guido, Guido. Ja. Kom eens. het je even. Ja, maar houd kort, hè. Ja, uh, zeg, zo. Enfin, is er iets tussen uh, Vanin en Karin Neels? Hoe bedoel je? Ja, enfin, niet dat mijn zaak is, hè. Maar die Neels, die was bij Vanin op bezoek. Ik had de indruk dat die het precies nog wel goed met elkaar konden vinden. En daarmee dacht ik... kom eens! Uh, ja, uh, mijn baas roept. Toen oh, mijn Meneer de procureur, mm -hmm. ik kan u melden dat vanaf nu de in- en uitgaande telefoonlijnen afgetapt worden. Prachtig dan. Van zodra de ontvoerders contact opnemen, zit de Rijkswachter er bovenop. Ja. Oké. Okay. Nou, um... Ik begrijp dat u volledig overstuur bent, meneer effect, maar het is belangrijk voor ons dat u zich even concentreert. Hoe laat precies vertrok u zo met zijn fiets? Uh, uh, Ik, uh, Hoe laat? Uh, ik, uh, ik weet niet. Ik... Waar reed hij naartoe? Hij ging schaatsen in het Beldenwijnpark, maar als u precies details wilt weten... ...dan kunt u dat beter aan mijn vrouw vragen. Zij was thuis, ik niet. De telefoon? Ik, ik denk dat het beter... Ik neem beter... wel op. Ja. Eén uh, ogenblik, mevrouw. Zijn we klaar voor de detectie van de oproep? Ja. Oké, okay. uh, mevrouw Van. u mag de telefoon opnemen... ...maar praat rustig en houd hem zo lang mogelijk aan het toestel. Zo lang mogelijk. Goed. Met Claire Vrooman, meneer. Is mijn zoon daar? Uw zoon is op een veilige plaats. Uh, alles is toch in orde met Alain? Hij mankeert toch niets? Een nog niet, mevrouw. Wat wilt u daarmee zeggen? U gaat Alain toch geen pijn doen? U kunt alles krijgen van ons, alles. Uh, wij onderzoomen... nemen nog contact met u op in verband met de voorwaarden voor zijn vrijlating. Rotas, Opera, tenet, Arepo, Sator. Hallo? Hallo? Hallo? Heeft ingehaakt. Oké, okay. het is in orde mevrouw. De afkomst van het gesprek wordt op dit moment getraceerd. Mijn manschappen zijn al onderweg. Hubert, Gie hier. Het telefoongesprek heeft plaatsgevonden. De bal rond. Mooi. Dat toch in een publieke telefooncel, hè? Natuurlijk, dat was toch zo afgesproken? Ik houd mij aan de afspraken. Goed gewerkt, ik ben fier op u. Alleen zijn moeder was goed in paniek. Die gaat gegarandeerd meewerken. Ik stel voor dat ik nu... Verdomme, de Rijkswacht, ze zetten de straat af. Ze hebben me getraceerd. Ik moet weg.